nu wat Goedenavond, luisteraars. Welkom alweer bij de negende aflevering van Inspiratieradio. Het programma voor persoonlijke ontwikkeling. Wij zijn Richard Buitenek en Christel van Wingerden. Inspiratieradio gaat over geaarde, spiritualiteit en toegepaste psychologie. En vanavond hebben we in onze uitzending iemand die alles over boeddhisme gaat vertellen. Namelijk Bodhi uit Zandvoort. Welkom, Bodhi. Dankjewel. Hij gaat ons straks alles vertellen over onder andere het boeddhisme. Maar nu eerst gaan we naar een nummer van Beth Midler met Wind Beneath My Wings. Brody, welkom bij Inspiratie Radio. Wees wat over jezelf vertellen. Hey, ik ben Brody uh, Vartman, ik uh, ben Moedisch Ierse Paragnost. En uh, uh, dat doe ik al een jaar of. Uh, is bij elkaar. Nou, ben ik in de jaren twintig. En dat boeddhisme dat is eigenlijk een beetje uh, verstaand. Dat ik de, de, ah. de kracht. Mm. Uh, en uh, menselijkheid. Heb jij bepaalde gaven, dat je dit kan doen of, kan je nou, dat het dat, dat kan iedereen doen natuurlijk. Mm het -hmm. paradox zijn en zo, of mediumschap. daar heb je wel iets voor nodig, dat je dat als kind al voelt en daar dan mee doorgaat. Mm. Dat is belangrijk. Vele mensen hebben dat, maar de ene ontwikkelt dat en de ander, ja mee maar eigenlijk heeft ieder mens die gaven. Hmm. Ik heb wel eens gehoord, dat hoor ik vaak, dat uh, mensen achteraf zeggen dat ze die gaven ook hadden maar dat ze ergens in hun kind zijn dat uh, die gaven kwijt zijn geraakt. Voor ouders die nu kinderen hebben die dat hebben, heb je daar misschien een tip voor hoe je daar het beste mee omgegaan? Ja, zeker. Jazeker, het is heel belangrijk dat je de kinderen niet bang maakt. beter vragen, wat leuk. Dan kon je misschien zien wat hij aan had. Hmm. Of wat hij snuit? of wat iets of wat is aan. Of ja. dingetjes meer, weet je. Dan raak je die kinderen een klein beetje uh, met, de, met de materie uh, gewoon en dan, dan vinden ze het ook niet eng meer. Dus mm -hmm. vroeger wel met mijn lampje aan slapen omdat ik dacht van oh je er gebeuren allemaal dingen. Nou, de, de mensen zeiden dan doe niet zo, de haar of wat dan ook. Ze uh, zien ook niks. Dus ik denk dat je het een beetje aanstuurt. Dat de kinderen al veel openlijker worden. In ja. deze tijd. Werd jij ge, uh, ja, zeg maar ondersteund door je ouders? Ja, en toen. moeder wel. Hmm. Ze er wel bij mee geweest. Aan de ene kant vroeger niet natuurlijk. Omdat je er ook heel veel uh, enge dingetjes meemaakt. En als je er eenmaal aan draait, is het wel prima. Ja, kan me voorstellen. Um, voor de mensen die dat nog niet weten. Die zijn er denk ik toch. Wat Kun je heel kort en krachtig proberen uit te leggen wat... Wat is nou medium en wat is nou paragnost zijn? Is dat hetzelfde? Nou, medium dat is meer met uh, overleden gidsen en uh, weer. Mm -hmm. dus dat is uh, heel belangrijk. Paragnost is meer die iemand die inzicht geeft in de situatie die over jou gaat. Hè. Dus laten we zeggen, uh, je, wat je van binnen voelt, probeer ik eigenlijk wat je hier in jezelf voelt, naar je hersens te krijgen. Dat is een beetje de taak van een paragnost. En je wijst nu naar je buik. Ja. Um, gebeurt dat bij de, zeg maar, de cliënten of gebeurt dat bij jou als paragnost? Ik neem het een beetje over. Ik mm. zie, je, zie je als een soort tussenstation tussen jezelf, dan mij, en dan weer je hoofd. Heel veel mensen hebben vreselijk veel kennis in zich zitten. Ze hebben ook een zesde zintuig. Ze gebruiken dat niet vaak, dus dat is heel belangrijk. Maar je zou dat eigenlijk ook moeten, moeten promoveren. Mm. Oké, okay, ik weet niet of het uh, helemaal helder is, maar misschien kun je. We gaan uh, nu even naar muziek, we hebben een uh, storing. Soms late at night. I lie awake, you know, watch her sleeping. She's lost in peaceful dreams, so I turn out the light. lay there in the dark.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 You know how much I loved her Did I try in every way We zijn weer terug in de uitzending. We hadden even een storing, maar het is inmiddels opgelost. En Dit was uh, Ronan Keating met If Tomorrow Never Comes. Bodhi, um, hoe, hoe lang werk je nou als paragnost en uh, medium? Nou, ongeveer zo'n twintig jaar. Ik doe het eigenlijk al van mijn twaalfde jaar af. Maar toch uh, de laatste twintig jaar is het eigenlijk een beetje uh, ja, eigenlijk in bloei gekomen, kan je maar ja. stellen. Ik kwam dat van de een op de andere dag, ik neem aan van niet. Hoe nee, dat er ontstaan? zijn natuurlijk een heleboel dingetjes gebeurd in, de, in, in, in je leven en uh, ja. met andere mensen die je dan probeert hulp uh, te bieden of te helpen op de een of andere manier. Mm -hmm. En uh, dat uh, neemt een hele zwakke aanvang en daarna wordt het eigenlijk meer steeds krachtiger en ja. krachtiger, zodat je daar je, ja, eigenlijk uh, je voordeel mee kan doen en de andere mensen ook. Dat ze daar blij van worden of gelukkiger of whatever. Ja, het is eigenlijk een soort proces ook, hè? een ja. levensweg die je gaat. Ja, het is een transformatie die iedereen waarschijnlijk mee kan maken als je daar een beetje zoekend op is. Ja. Dus dat is wel leuk. Mooi. En um, hoe kunnen de mensen nou met jou in contact komen? Nou, we zijn altijd op de, de beurzen van Parafuel bijvoorbeeld. Ja. En we hebben nu een 0900-nummer. Ja. kunnen ze bellen en uh, ja, eigenlijk uh, vaak bereikbaar tot s'nachts half 1, vanaf s ochtends acht uur. Ja. Dus mensen die hulp nodig hebben, die bellen dat nummer. En dan, uh, ja, dan sta ik ze te woord of we maken een afspraak. Dat zijn wel leuke dingen. Ja. En uh, wat, wat is dat nummer, uh, Boudy? kun nou, je dat je kan noemen? Het beste 06-bel is 06 ja. 460 310 96. Ja, kun je het nog één keer herhalen voor de luisteraars 06 460 96. Oké, okay, en wat kunnen de luisteraars dan verwachten van jou als ze dat nummer bellen? Nou, dat is heel uh, verschillend. Heel veel mensen zitten bijvoorbeeld met vragen uh, over het leven zelf. Uh, ze hebben wat problemen. Ja. Uh, mm -hmm. De druk wordt te veel, ja. uh, ruzie met hun vriend, vriendin, mm -hmm. uh, de kinderen. Ja. Die dingetjes en dan zien ze het af en toe niet meer zitten. Mm -hmm. En dan uh, kan je bellen en dan kunnen we eens kijken of we daar misschien telefonisch wat aan kunnen doen. Ja. En anders maken we nou een afspraak. En dan kunnen ze dus uh, ja, bij mij thuiskomen of bij. Uh, Staat hier in Zandvoort? Ja, okay. in koffie... Meestal spreek ik af in de koffieclub, dat is het gezellig. Ja. Dan ben ik ook een beetje. Dat is ook hier in Zandvoort. Ja. Okay. Dat is gewoon tegenover de Hema. Dus ja, dan precies. We, nou kom daar naartoe. Uh, ja. ja, mooi. Ik kwam jou ook tegen op de spirituele beurs van Nicky's Place. En uh, sta je daar elke, op elke beurs van Nikkie's Place? Ja, dat vind ik heel gezellig bij Nikkie. Mm -hmm. Er is een, een vriendin van me en uh, het is heel gezellig. Het is een beetje huiskamersfeer, maar ja. en, en, uh, ja, het, het gaat allemaal heel ongedwongen. Mm -hmm. Er zitten heel veel uh, mediums en paragnosten en uh, allemaal lieve mensen die ook iets proberen. Ja. NLP, uh, bach voetreflex. Remedies, voetreflex. Ja. die zeggen van alle, alles wat. Ja. En de prijs is uh, redelijk. Dus je kan daar kennis maken met alle dingen die uh, op de spirituele toer uh, ontdekt kunnen worden eigenlijk. Ja, dus ook uh, toegankelijk eigenlijk voor iedereen. Hè? Ja. Om daar, ja. daar binnen het ja. niet één uh, ook mensen. Alles erin. Precies. Mensen die er helemaal nog geen uh, weet van hebben, kunnen daar ook uh, ja. kennis maken met spiritualiteit. Zeker. Ja. Overigens op onze website www.inspiratieradio.nl kunt u meer informatie lezen over Bodhi. Boeddhisme. Kun je heel kort proberen te vertellen wat is nou boeddhisme en wat is het verschil met de andere bekende religies zoals het katholieke, katholieke geloof? Nou, boeddhisme is geen geloof, het is een filosofie. Dus Daar zit een heel groot verschil in. En uh, dat trekt mij dus heel erg aan. Boeddha heeft altijd gezegd dat het leven is lijden, verdriet en sterven. En uh, ja, het klinkt natuurlijk niet zo prettig als je dat zo zegt. Maar we hebben natuurlijk wel gelijk, het leven, het lijden en het verdriet ontstaat door het gehecht raken aan mensen, dieren of dingen. Op het moment dat je gehecht raakt aan iets, dan begint het lijden. Dus ook bijvoorbeeld als je gehecht raakt aan je Ferrari, dan ja, nee, wordt morgen gesnuffeld, dan is dat ook lijden. Dus het bedoelt overal waar je gehecht aan raakt, maar als je het in het menselijke systeem uh, bekijkt, is het gewoon heel makkelijk... En nou, lastige vraag, als je gehecht raakt aan je kinderen? Of in je park? Nou, het is heel menselijk. En dat is ook goed. Want we moeten natuurlijk ook, we zijn mensen. En ik bedoel, ik ben ook heel erg gehecht aan mijn kinderen. Maar het, het, het, het niet hechten, dat is voor jezelf eigenlijk beter. Maar omdat we ook mensen zijn, dan, ja, dat gaat als een automatisme. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat je probeert ieder zijn eigen dingetje te laten doen. Op een bepaald moment. Dat je ze ook los kan laten. Ja, dat maar je zegt, je zegt, het lijden komt door het... Dat we gehecht raken aan iets? Ja. Hoe, is, hoe, is dat dan niet goed dat jij je kinderen gehecht raakt? Jawel, kan? dat is wel goed. Maar als je nou bijvoorbeeld de kloosters ziet waar de monniken zich in bewegen, mm -hmm. dat, daar doet iedereen zijn taak. En het is dan eigenlijk een algemeenheid dat jij mijn kinderen opvoedt. En Christel bijvoorbeeld mijn kinderen opvoedt. En dat iedereen een klein beetje iets voor elkaar doet. Mm -hmm. Dat is een heel ander verhaal. Hè? Dus mm -hmm. dan, dan, dan doen we allemaal wat. En, en dan voel je je eigen ook niet zo heel erg zwaar verbonden. Maar dat kan in deze westerse maatschappij een beetje moeilijk. Dus die mensen, omdat het een soort taakverdeling is, hebben minder hechting dan met hun kinderen in ja. dit voorbeeld. Ik kan en... ook voor jouw honden zorgen, voor jouw katten. Ik bedoel, ik, ik ben ook heel erg begaan met dieren. Maar ja, als je eraan hecht, ja, dan wordt het ingewikkeld. Maar je kan net zo goed voor jouw dieren zorgen. Dus elk dier is even, even, even goed belangrijk. Oké. Okay. En je zegt van, het is geen geloof, maar een filosofie. Filosofie. Kun je dat uitleggen? Moeilijk uit te leggen. Kijk, sommige mensen beschouwen het als geloof, maar uh, het is juist... Uh, volgens de boeken geen geloof. Het is eigenlijk gewoon zoals wij dat bepraten. En er zijn ook geen, uh, geen dogma's en geen restricties. van Je moet dit en je moet dat. Je hoeft eigenlijk helemaal niks. En dat is het leuke. Hè? Dus, dus als je zegt ik voel me daar toe aangetrokken. Wat mij daar heel erg in aantrekt. Is dat je respect hebt voor elkaar. Mm -hmm. En dat alles wat leeft. Dat je daar ook respect voor hebt. Dus we zeggen een miertje heeft bijvoorbeeld ook een hartje. Je kan zo op een mier gestaan of op een slak, of, of je kan een kat doodtrappen. Dat is, dat is eigenlijk onvoorstelbaar, dat mensen dat allemaal kunnen doen. En als je respect hebt voor iets, dat is een heel ander verhaal. Mm -hmm. He? ja. Gelooft een uh, gemiddelde boeddhist in God? Ik denk het wel. Dat Alles wel. is een beetje goddelijk. Hè? Alles is verbonden met de kosmos. En we leven in 2008. Dus als de mensen bijvoorbeeld zich daarvoor interesseren, uh, ja, dan, dan kom je in velden terecht. En, uh, laten we maar zeggen... Uh, de moderne wetenschappen van de, van de, de kern, de fysica en de atomen enzovoorts, ja, dat wordt geweldig. Ik bedoel, het is onvoorstelbaar wat er op het ogenblik ontdekt wordt. Ja, dan kom je een beetje in de samensmelting van wetenschap en, en zeg maar, spiritualiteit, hè, terecht. Nou, dat is op het ogenblik natuurlijk heel belangrijk, omdat zelfs de fysici uh, begrijpen dat er ook een soort bezieling in de kosmos de zit. Ja. Dus dat is wel interessant. Ja. Um... Er zijn verschillende soorten boeddhisme. Nou, er kun, zijn er kun je veel. er een paar noemen? Nou ja, ik, ik hou me eigenlijk een beetje bezig met het Zen-boeddhisme en uh, je hebt ook uh, de Tibetaanse uh, Tibetaans boeddhisme. Het zijn allemaal verschillende afdelingen eigenlijk. Als jij bijvoorbeeld zegt, nou ik, uh, ik doe het Zen-boeddhisme en ik uh, doe mijn, mijn eigen intentie daar ook weer bij, dan heb je ook weer een, een aparte stroming. Die, die, die ontstaat ter plekke bedoel je? Die ontstaat ter plekke. Dus je hebt op een bepaald moment in China... ...heb je hele andere uh, boeddhisten. Uh, wel dezelfde vorm, maar, maar dan weer een hele andere uh, gemeenschap. En dan in Japan en in... ja in, in, in, weet ik veel waar allemaal. Ja. Zelfs de Tibetanen zijn altijd weer een beetje afgescheiden... ...van de Japanners en van de Chinezen. Mm. Die hebben ook andere kleuren... ...pijs aan en, en ja, ze hebben andere gewoontes. Ja. Maar in principe is, is de basis allemaal hetzelfde. Respect... Eerlijkheid, dus eerlijk denken, eerlijk praten, eerlijk handelen. Dat doe je niet zozeer voor anderen, maar dat doe je voor jezelf. Dan kun je altijd overal een de deur door. Um, nou, ik denk dat mensen het Zen-boeddhisme wel kennen en bijvoorbeeld ook het boeddhisme van uh, Thailand. Ja. Um, wat kun je dat aangeven, wat het, wat het verschil bijvoorbeeld daar tussen is? Nou, uh, Thailand, uh, dat is een beetje ingewikkeld, omdat ze daar ook vaak uh, als een soort dienstplicht zien. Ja. Dus die jongens die gaan dan een klooster in voor twee jaar... in plaats van onze de dienstplicht te uh, doen. Mm -hmm. En dan krijg je toch weer een heel andere vorm. Hè? Dus dat zijn niet de echte monniken die geroepen worden... omdat ze dus menslievend zijn en dus zo graag jou willen helpen. Mm -hmm. En ze hebben dus ook een bedelnap. Dus ze, ze werken niet, maar ze gaan dus langs de deuren. En daar krijgen ze dus van allerlei uh, spelletjes gegooid om te eten... en handdoeken en zeep en al die dingen meer. En het Zen-boeddhisme, ja, dat is eigenlijk meer de weg naar je binnenin. Hè? Naar jezelf toe. En daar vind je ook het bijvoorbeeld... Zen meditatie, dat is eigenlijk zazen. Dan zit je heel relaxed en heel rustig voor jezelf. En daar kan je heel vrolijk van worden. Um, als ik je zo hoor over de Thaise boeddhisme, dan klinkt dat niet heel erg positief. Uh, ik, ik, ik, ik ben me bewust van die, van die dienstplicht... maar er zullen toch ook wel uh, positieve dingen over zijn. Jawel, als nee. ik in Thailand ben, dan zie ik allemaal hele vrolijke mensen. Dat is die je in principe vrolijk. nooit belazeren. En, nee, het lach, gelukkig. De uh, land van de glimlach. Ja, ja nee, dat 100%. Nee, maar ze zullen je ook niet belazeren. Maar ik bedoel, kijk, qua hulp. Ik bedoel, ze zouden wat meer kunnen doen, bijvoorbeeld voor mensen die in nood zijn. Mm -hmm. uh, en dat, dat zie je daar dan wel uh, op een andere manier gebeuren. En ze mm -hmm. houden zich een beetje met zichzelf bezig, ook in de gemeenschap daar. Maar naar buiten toe. Uh, is dat een ander verhaal. Hmm. Ja. En jij zegt van... jij ja, houd je vooral bezig met het Zen-boeddhisme. Ja. ja. Dat verbaast me nou eigenlijk niet, hè, want daar ben je toch het meest positief over. Ja, eigenlijk wel, ja. <laughs> ja. Um, hoe, hoe, hoe, hoe ben je dan bezig in je eigen praktijk uh, daarmee, met het Zen-boeddhisme? Nou, ik heb 32 jaar meditatieles. We hebben 105 uh, verschillende meditatiesoorten. Ik ben eigenlijk een osho fan dat is een vroegere van. Ah. Dus daar kom ik uit. Je bent ook een, uh, een osho Meneer geweest? Ooit ja, ja, ja, ik ben nog steeds zijn jas in En daar komt de naam Bodie ook van. Dus Bodie Vartman is een zijn jas in naam die we daar gekregen hebben. Okay. En, en daar, je, wij, wij herkennen elkaar ook meestal wel aan de naam. Ja, ja. Dus door heel de hele wereld uh, zeg je nou, wat is er één? Of meestal aan de malen, of wat er die wel erom hebben, sta ik de mensen ook aan. Maar alle, tenminste niet alle, maar veel van onze uh, ja, deelgenoten hebben allemaal praktijkjes in uh, allemaal wel in het spirituele. Hmm. Jij kent de Raka? Uiteraard, er is ook Natuurlijk, iemand, uh, Kassan Yassin, die ja. daar lezen we vaak uh, dingen van de agenda voor. Um, uh, ben je wel eens in de Puna geweest? Ja. ja. Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik vind het persoonlijk heel erg uh, geweldig. Sommige mensen vinden het een beetje discriminerend, omdat je dus in het maroon rood loopt overdag. Mm -hmm. En dan heb je heb je de white rope, dat is om zeven uur, komt er een salsa band in het midden van de, van de, de tempel te staan. Een en salsa dan, band? Ja, of <laughs> andere bent maar wel gezellig, dat je dus echt uh, uit je dak kan gaan. Mm -hmm. En iedereen is dan in het wit. Ik zag het van de week hier op het strand, gisteravond zelfs nog, in een tent. Ik denk, ja, het heeft toch wel iets speciaals. Mm. Het is echt leuk, weet je. Als je met z'n allen in het wit bent of in het baroen rood, is geweldig. Ja. Heel leuk. Je was uh, aan het vertellen van uh, wat jij doet met dat uh, zenboeddhisme in jouw praktijk. Kun je, dat nog, uh, kun je daar iets meer over zeggen? Ja, in praktijk, ik, we doen het meestal bij de mensen thuis. Ik heb uh, dan een stichting opgezet, uh, dat is ook voor ouderen vooral, dat we de mensen wel achter de graniums kunnen laten zitten, maar wat vrolijker. Mm -hmm. En dat, dat is eigenlijk een beetje ingewikkeld, maar de ouderen hebben daar niet zoveel feeling voor. Nee, dus we, we moeten ook maar eens kijken naar de jongeren misschien, dat, daar een, uh, dat we daar wat mensen gelukkig kunnen maken. Maar de intentie was eigenlijk dat we de ouderen ook bijvoorbeeld... Uh, huis in de duinen, dan je kaart het aan. Verschillende huizen waar je dus meditaties kan geven. Kristalmeditaties die de mensen dan kristal in hun handen kan geven. Nou, als ze dat interessant vinden... dan kunnen we daar gewoon zo'n hele ochtend uh, mee vullen. Mm. Nou, uh, lieve luisteraars en directrices en directeuren... van uh, alle oude Vandaag-en-Huizen in Zandvoort. Ik denk dat het een goed idee is om uh, eens uh, te bellen. We gaan naar het... Uh, Volgende nummer en dat is John Mayer met Daughters. I'm the lovers who turn into mothers. So mothers, be good to your daughters. Wat is nou eigenlijk het doel van zen precies? Leg dat eens uit aan onze luisteraars. Nou, het doel van zen is eigenlijk uh, om tot jezelf te komen. Mm -hmm. En dat uh, valt natuurlijk niet echt mee. En daar is uh, zazen dus een onderdeel van. Dus dat je heel rustig, relaxed kan zitten. Ja. En dan probeer je je aandacht te verstillen, mm -hmm. als het ware. Zodat je dus de weg naar binnen kan. Ja. En die weg binnen, uh, die blijkt toch veel groter te wezen dan de hele buitenwereld eigenlijk. Ja. Dus het mooie van zen is ook dat je daar heel relaxed en rustig van wordt. Mm -hmm. Dus laten we zeggen, je wacht op een vliegtuig of, of op een bus of whatever, een vlieg, vliegveld. Je kan gewoon op je gemak heerlijk uren uh, zen beoefenen. En dan word je ook niet moe. Waarin onderscheidt zen zich nou ten opzichte van andere vormen van bijvoorbeeld meditatie? Ja, dat is moeilijk te, te vertellen. Omdat uh, je hebt bijvoorbeeld ook uh, andere soorten meditaties van de transcendente meditatie. Ja? Wat houdt dat in? Transcendent? De Transcendente Meditatie, dat is nogal een dure med meditatie. Dat is van de Maharishi Yogi. Mm -hmm. Dat waren nogal dure cursussen van uh, toen de tijd 2500 gulden. Zo. En uh, deze man doet nog steeds goede zaken. Mm -hmm. maar, uh, Jij ja, denkt dat dat dan meer op commercie gericht is? of? Nou, als je 2500 euro vraagt, of ja. 2500 gulden, is het inderdaad wel een uh, ja. de prijs. Ja. Als wij meditatie geven, vragen we 5 euro. Dus ja, bedoel, precies. Ja, Dat moet natuurlijk wel een beetje verschil wezen. Klinkt een stuk zuiverder. Ja. En, dus je moet, ook... en je moet contracten tekenen en zo. Dus hij, hij doet goede zaken, maar hij is toch passeren? Ja, ja, maar goed, de, de organisatie doet hij, was, hij is nog heel oud geworden. Mm -hmm. Maar uh, de organisatie doet nog steeds goede zaken, mm -hmm. in principe. Nee, maar ik bedoel... Uh, de transcendente meditatie is op zichzelf wel leuk. Je neemt een witte zoutroep mee, wat fruit, bloemen en ja, je gaat... Uh, Waarvoor neem je dat mee? Voor, ja, is dat voor idee. je naam, voor de geesten ja. of uh, geesteswereld? Ze hebben dat verzonnen en ik vind mooi. Ja. Weet je, het mooi. Is, het is en met wel... zen doe je dat niet? Nee, je gaat gewoon zitten. Ja. Je kan het op een stoel doen of op een krukje, nou ja, rugrechten. We weten het allemaal een klein ja. beetje. Maakt het voor zen nog uit wat voor houding je zit? In principe niet. Zen dus... moet je eigenlijk een beetje komisch zien ook. Ja? Ja, vind ik wel. Het is, het is, het is eigenlijk, uh, het wordt allemaal zo beladen gebracht. Ja. Maar ja, als je die monniken af en toe ziet, die, die liggen helemaal in een deuk. Die rollen van hun uh, krukje af van het lachen af en toe, weet je wel. Dat is, ja, dat, is dat is mooi, want uh, vaak wordt het toch wel gezien als zweverig of uh, ja. heel erg serieus. Ja. En, uh, dus dat er een beetje humor uh, erin gebracht wordt, is natuurlijk alleen maar heel erg mooi. Humor is prachtig. Ja. ja, je ziet ook veel in de zakenwereld dat mensen, vooral in Amerika, ook steeds meer zen beoefenen. Ja, maar dan wordt en, het dan uh, echt zo beladen gedaan, weet mm. je wel. En da daar moeten wij eigenlijk ook eens vanaf. Dus zeg het nou, nee, maar Spanier... ook, ook mensen die dus, uh, zeg maar, toch omringd zijn door materie, beoefenen ook zen. En het is niet altijd zo dat je uh, alles hoeft uh, los te laten of weg te doen. Dat je Ferrari moet verkopen je omdat gegeven, je dat het niet. aan zen gaat nee, doen, hoor. zeg maar. Nee hoor, Kijk, als je maar niet geregeld dan... raakt. Nee, precies dat heeft er net ook wat mee je zei. Dus ja. Je kan landhuis, je hebt een half zand te bezitten. Je moet eigenlijk alles hebben. Um, maar niet niet raken. Dat en is de dan boodschap. dat je het eigenlijk, dat je er ook afstand van zou kunnen doen, dat je er dus niet afhankelijk van wordt. Ja, we gaan ervan uit dat je boven niet een uh, ABN Amro bank hebt. Je <laughs> denkt dat je wat dus je hoeft je, je pas niet mee te nemen nee, in je, je kist. Nee, laat het lekker gewoon hier. <laughs> ik bedoel, die kan het ook niet meenemen. Dus dat is waarschijnlijk een illusie. En wij zeggen altijd, Osho is de laatste illusie. Ja. Dus dat is wel leuk. Nee, Mooi. Dus als je denkt dat je boven nog wat kan ritselen, dan is het uh, ja, <laughs> een koude kermis thuis komen, denk ik. Precies, ja. Uh, hoe pas jij nou zelf meditatie toe in je leven? Doe je dat elke dag? Of hoe ik moet doe het elke voorzien? dag, twintig minuten. Mm -hmm. Sochtens, nee, of ja ja. Meestal en heel vroeg zes uur? Nou, ben iets ouder, dus wordt wat minder. Maar <laughs> als ik meestal is het wel vroeg, ja. Ja. Want um, het schijnt toch zo te zijn dat je s'nachts of s ochtends vroeg of ja, nou, wat ik net zei, midden in de nacht, dat je dan beter kan mediteren omdat het rustiger is, het is minder rustiger. communicatie ja. en leg daar eens wat over uit. En uh, ja, je hebt meer. Kijk, de meeste boeddhisten slapen maar zes uur. Mm -hmm. Waarom eigenlijk? Ja, uh, hebben ze daar genoeg aan? Ik denk het wel. Ja, het, het is zelfs gezegd, als je meer slaapt, dan uh, gaat dat je, je zenuwstelsel aantasten zelfs. Ja, nou ja, kijk, sommige mensen zijn natuurlijk niet helemaal gezond en die moeten wel veel rust hebben. Mm -hmm. Maar uh, bij zes uur is in principe genoeg. Ja, is want het door aan... het mediteren heb je ook niet meer nodig. Hè? Nee, in principe niet. Kijk, en als, als je... je meer nodig hebt, betekent dat dat je gewoon ergens energietekort komt? Energie, maar je moet ook heel erg belast door dit systeem waar ja. we zitten. De wereld is niet echt meer zoals die vroeger was. Nee. Kijk, als zo'n zo Zenmonnik kan lekker op een, op een rots gaan zitten of op een weet ik veel waar, en die kan dan lekker zich uh, terugtrekken en helemaal in de rust mediteren. Ja. Maar probeer maar eens hier in Zandvoort op het Kerkplein uh, op je gemak te gaan zitten. Nou, daar nou zit ik toch liever in het Vondelpark, uh, Boudie. Wij gaan inmiddels naar het uh, volgende nummer. En dat is van uh, Michael Bublé. Your Everything. You're a fallen star. You're the getaway car. You're the light in the sand. When I go too far.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 Flyer staat dat alle donaties ten goede komen van Stichting Michos. Vertel eens iets over de stichting en waar staan jullie voor? Nou, Micho staat voor de meditatie, inzicht, gezondheid, ouderen en zoekenden. Dat hebben we een beetje bij gedaan, omdat zoekenden, ja, dat kan iedereen opvatten natuurlijk. Mm -hmm. Maar het is eigenlijk opgezet voor de oudere mensen die eigenlijk, eh, net zoals je bijvoorbeeld Huis in de Duinen hebt. Een, ja, de meeste vrouwen die zijn nog heel erg fit. Hè. Dan mm -hmm. zitten te zingen van Johnny en zo. En dan denk je, wat leuk. En dan vraag je, hoe oud bent u? En ze zijn oud, 92. Ja. Geweldig. Maar die mannetjes die zijn allemaal een beetje in elkaar gestoord. Niet allemaal natuurlijk. Maar zitten zit er een heleboel in, in zo'n hoekje. En dan uh, kun je door middel van zo'n meditatie... En vooral zo'n kristalmeditatie. Het woord kristal is al leuk. En we geven ze allemaal een kristal in hun handen. Dan hebben ze ook iets tastbaars. Maar ze dan een kracht uit kunnen putten... En misschien geven ze dan iets mee voor als ze dan boven in hun kamer zitten, dat ze ook eens uh, iets kunnen proberen. Mogen ze niet meenemen, die kristal? Nee. Oh. Nee. Nee, want dat wordt een duur hobby natuurlijk. Mm. <laughs> ja. en, en, en thuis doen we eigenlijk meestal altijd voor niks. Uh, dus mm. dan, maar ze kunnen wel een kristal kopen en dan proberen we meestal voor 5 euro of zo, zo'n zo'n zo ding te verkopen. Mm. Het hangt van de partij of die je dan uh, kan bemachtigen. Mm. En daar zijn ze wel heel blij mee. Ja, ja, wat betreft die, die mannen, die, die, die zitten, er zijn natuurlijk relatief weinig mannen tussen heel veel vrouwen. Dus ik kan ja. me voorstellen dat ze, dat ze relatief uh, moe zijn. Nou kijk, die vrouwen die hebben er best plezier in. Mm -hmm. Een He, heleboel mannen die hebben natuurlijk altijd gewerkt. En, en dan zie je dan, dan op een gegeven moment staan ze op een doodspoor en, en ze vallen ook het eerste om allemaal. Maar die vrouwen zelfs als ze 92 zijn of in de 80, dan zitten ze gezellig te zingen. Ze zitten te kaarten, te breien, te punniken, weet ik veel. Maar ze hebben altijd nog zin in het leven. Mm -hmm. En ze hebben er lol in. Dat ja. is geweldig. En die vrouwen doen ook allemaal mee. Hmm. Zo'n man is altijd een beetje sceptisch. En die zegt, ja, moet ik dat nou wel doen? En, uh... Ja, maar dat is dat in is het gewone leven ook. Dat is ook met de trainingen die ik geef. Dat, ja. dat is, ik heb 80% vrouwen altijd. Ja, maar vrouwen staan volgens mij ook veel meer in hun kracht. Hmm. Uh, ik vind mannen de laatste tijd een beetje, misschien mag ik dat niet zeggen, maar een beetje grote kinderen. <laughs> en vrouwen zijn echt, uh, ja... Ik ben dan nou 60, maar je kan natuurlijk met, met mannen, ja, ze praten over golf, voetbal, auto's enzovoorts. Oh. Maar een filosofisch gesprek, dat kan je met vrouwen toch beter ja. aangaan, vind ik. Ja, die hebben meer contact met hun gevoel, hè? En veel meer. Het contact uh, tussen twee mensen gaat ook meer via de buik. En bij mannen gaat het meer via, de, via het hoofd. Ja. Dus dan ja, heb je automatisch meer contact. Ja. ja. Dus, uh, het is bijzonder om uh, buikcontact te hebben met een andere man, vind ik als man. Vind jij dat ook? Het lijkt komt mij... komt niet heel uh, veel voor. Buikcontact, dat lijkt mij niet echt uh, waar ik op zit te wachten, maar... Nou ja, uh, ik dacht dat je dit wel zou begrijpen, deze opmerking. Uh, moet ik hem uitleggen? Of? Leg jij maar eens uit. Uh, je hebt vrouwen die maken meestal van buik tot buik contact, hè? dus gevoel, zeg maar. Kun je ook zo kunnen zeggen. En mannen die zitten meer van hersenen tot hersenen, van hoofd tot okay. hoofd. Ja. En, maar je kunt natuurlijk, het is een uitdaging om te kunnen kiezen... Tussen je hoofd of tussen je buik, of ergens ertussenin. En uh, dat is een beetje de, de een van de doelen van het leven, hè, dat je dat kan. En daarom vind ik het heel leuk om bijvoorbeeld met een andere man ook op, op gevoelsniveau ja, contact te kunnen maken. Ja, dat, maar dat, dat kom je dus ook. relatief weinig tegen. Dat, dat is, kom je zeker Is dat ook jouw ervaring? Ja. Daar hebben we zelf ook wel uh, moeite mee, denk ik hoor. Dus dat is ook wel uh, misschien uh, een gen of zo. Ja, ja. Om, om dat contact vanuit je gevoel te maken. Ja. Ja. Ja. En mannen willen ook niet vaak als badjes overkomen komen. Willen nou nee, maar het zit een soort gevoel, je hebt ook biodanza, dat moet ik ook altijd even aan wennen bijvoorbeeld, dat is ook ja. hartstikke leuk, de meeste mensen vinden het geweldig. Ja. Maar ja, als je zo'n mannenjaren me en krijgt, uh, je weet het wel. Ja. Nou, ik nou. moet zeggen, de mannen die dat doen, want ik heb het ook een paar keer gedaan op het eigen tijd festival, en uh, ik moet zeggen dat zijn nou weer niet helemaal de types. Uh... <laughs> dat dacht ik persoonlijk ook. Ja. Ja, dus ja Ik denk, ik ga weer een straatje om, maar goed, oké. Okay. Toevallig is mijn vriendin de hele dag een uh, workshop geweest... bij uh, okay. Biodans in Amsterdam. Ik hoop dus, uh, dat ze nog thuis is Vandaag, uh, Richard. Vandaag, Vandaag ja. al Wat leuk. Ja. Uh, wat we ook altijd nog vragen, Bodie, is... Uh, wat is spiritualiteit? Wat is spiritualiteit voor jou? Ik zou zelf niet meer zonder kunnen. Mm -hmm. Ik heb altijd honger uh, en, uh, en haast eigenlijk. en Vooral met de nieuwe kennis die dus ontwikkeld is met, uh, met uh, fysica... En net zoals uh, de dvd's van de uh, rabbit hole en uh, ja. al die dingen meer. Ja, geweldig. Ja. Geweldig. En als je weet wat er nu allemaal ontdekt is. Kijk, er staat in de goede boeken. Zoekt en u zult vinden. En ik denk dat er allemaal een tijd in je leven komt dat je eens het licht aan ziet gaan. En dat je denkt, waarvoor ben ik hier eigenlijk? Mm -hmm. En wat doe ik hier? En dat is eigenlijk wel waar het een beetje om gaat, denk ik. Ja, ja mooi. Krachtig gezegd. Dank wel. Misschien gaan we alle uh, meningen van iedereen, van alle gasten die... Iets vertellen over spiritualiteit nog eens een keer bundelen. Weet jij veel. Leuk, leuk. We gaan nu uh, uh, verder met het volgende nummer. Uh, met Jamie Cullum. Everlasting Love. <middels>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 Dan zijn we nu aangekomen bij de agenda voor de komende maand. Zondag 5 oktober 2008 in Haarlem. Indischka Eet Club. Eet-en-filmclub. Lekker eten en de film Chocolate kijken. De altijd gezellige combi van eten en daarna een leuke film kijken. Zondag 5 oktober 2008 Haarlem. Lezing door Simone Keunigs, Waarnemen met NLP. Simone die ook samen met Herman en Meijden inspiratielezing organiseert. Voor opgeven en informatie zie onze website www.inspiratieradio.nl Maandagavond 6 oktober, Zandvoort, een avondworkshop geïnspireerd spreken voor groepen. Deze geef ik zelf. Leer zelfverzekerd en zo spannen voor groepen staan. De kosten zijn slechts 15 euro. Vrijdag 10 oktober in Haarlem, klankschalenconcert door Danny Begger. Maandag 14 november, Haarlem, een lezing van Reint en Gabrielle Gaestra. Woensdag 8 oktober, een lezing over familieopstellingen door Annelies Boutier en haar echtgenoot Koen Blom. Dat is echt een aanrader. En dit is een lezing in de serie Inspiratielezingen. Donderdag tot en met zaterdag, 16 tot 18 oktober, Zandvoort, een driedaagse training, geïnspireerd spreken voor groepen. Leer zelfverzekerd en ontspannen voor groepen staan. Kosten 350 euro, inclusief koffie, thee, fris, lunches en een werkmap. En ook deze training wordt bij mij verzorgd. En als laatste alweer, vrijdag 24 oktober 2008, een sneldate, want wie weet, organiseert op het station Haarlem een snel Door middel van dans en korte gesprekjes. Voor opgeven en informatie zie onze website www.inspiratieradio.nl. Tot zover onze agenda. Bodie, mag ik je heel hartelijk bedanken dat je bij ons in de uitzending was. Ik heb echt uh, genoten van je, van je mooie antwoorden die je ons gegeven hebt. Dankjewel, want heel gezellig. Mooi. Ja, Bodie, bedankt. Dankjewel. Verder wil ik de heren van de techniek bedanken. Rob Spruit en Herman Harms. Onze volgende live uitzending is op zondag 16 oktober. En dan hebben we Wim voorbij in onze uitzending. Hij gaat ons alles vertellen om, over onder andere yoga... En energie. Wij zijn... Richard Buitenek. En Christel van Wingerden. En wij hopen dat u met net zoveel plezier... naar deze uitzending heeft geluisterd... als waarmee wij hem hebben gemaakt. Dan gaan we straks nog even naar een mooi gedicht. Water. De wijze mens is als water. Kijk eens naar water... Water reinigt en verfrist alle wezens, zonder onderscheid of oordeel. Water drinkt zonder angst. En uit eigen beweging tot diep onder de oppervlakte der dingen. Water is beweeglijk en flexibel. Water gehoorzaamt zonder tegenstribbelen aan de wet. Let eens op de wijze mens... Zo'n mens accepteert zonder tegenstribbelen elke situatie, persoon of gebeurtenis die op zijn weg komt. En doet ongedacht, doet ongeacht de beloning altijd zijn uiterste best. Zo'n mens streeft naar het welzijn van allen. Zo'n mens is eenvoudig en oprecht in woorden en grijpt alleen in om evenwicht en harmonie te herstellen. Door de bewegingen van water gade te slaan, heeft de wijze mens geleerd dat het bij actie aankomt op het juiste moment. De wijze mens is net zo flexibel als water, omdat hij niets forceert. Omdat hij niets forceert zal de medemens zich niet beledigd voelen of zich opstandig gedragen. Deze tekst is geschreven in de vijfde eeuw voor Christus, vanuit de Oosterse filosofie.